16-delige serie naar het gelijknamige boek van Jan Willem van der Wetering. bewerking Anna Bosman, regie Meindert Te Goede, negende deel. U was bevriend met haar. Een goed bevriend bedoel ik. Was ja. Maar nou is die zak dood. Eén ding is duidelijk scherp op het wapen moeten concentreren misschien dat de oplossing dan plotseling komt maar bel jij nog even die twee nummers hè, die vriendinnetjes van Klaas Bezuur kijk of het alibi klopt Ach was wel erg lief en ik hield van hoe zou je hem beschrijven hij was gek echt gek Had hij eigenlijk nog meer vrienden? Vrienden? Hij had duizenden vrienden. Ja. En misschien waren ze allemaal jaloers op hem. U zegt het. Ik denk het. jongen jong, adjudant. Wat heb ik een trek. Nou, ik voel me u mee, commissaris. Ja, dat het gejankt, ik ook er zo zo wee van. Gejankt? Oh. Eerst de bezuur met zijn pils en zijn Dan de juffrouw die de vriend kwijt is. Ook janken. Oh, ja, ja. Het Rogge huilde ook al. Ja, maar van haar weet je toch niet twee, hè? Dat ik me niet vergis. Ja, maar die huilde heel anders, hè? Echter misschien. Oh. Ja. Misschien mag je die, die kopst niet zo. Adjudant. Commissaris. Die en Kops, die vond je niet zo aardig, hè? Ja, aardig? Wacht, aardig, eh, dat doet er niet toe. Het is gewoon een stukje van de opsporing, meneer. Een stukje van de opsporing? Oh, ja. Nou ja, daarom kun je dat er nog wel aardig vinden. Ja, nee meneer, ik, ik, ik, ik vond het niet aardig. Wat zou die roggen daar nou in gezien hebben? Gezien, gezien. Jij hebt het toch ook gezien? Het is nog niet bepaald lelijk, hè? En daarbij kende er gewoon aan de universiteit. Ja, misschien een soort perversie. Ze is precies het soort vrouw dat je niet kon uitstaan. En ik ging met haar naar het bed om te kijken hoe dat voelde. I I hoe het voelt om iets te doen waar je helemaal geen zin in hebt bedoel ik. Eigenlijk... Uh, huh? Uh, huh? Een soort masochisme. Jezelf moet willig pijn doen. Dat kan een hele sensatie zijn. Ja, nou. Je bent een man van de wereld, adjutant. Oh. Nou ja, persoonlijk. Ja, heel persoonlijk dan. Vind ik ook geen leuke vrouw, hè? Maar ja, ze heeft een goed figuur. En dat wil nog wel eens wat compenseren. Trouwens, eh, tussen twee haakjes die perversie, die vind ik wat ver gezocht hoor. Je zou net zo goed kunnen denken dat hij gewoon een rustig plekje zocht in al die waanzin. Ja, nou, ik vond er net een kikker met die bolle ogen. Ja, een bolle ogen, daar kon ze ook niks aan doen. Hè? Ja, en ik kan er ook niks aan doen dat ik, er, dat ik er een kikker vind. Nou ja, misschien komt het wel omdat ze dat rare haar erop gestoken. Nou, zullen we maar eens wat bestellen? Uh, jij zegt er geen kikkerbilletjes Nee, Nee, u wel. We zijn er, adjudant. Hier woont de laatste verdachte die we uit de kennisenkring van Rog hebben kunnen lospeuteren. Ik denk dat er meer zijn, meneer. Reken maar, adjudant. Zo'n dynamisch man trekt zwermen mensen aan. Mannen en vrouwen. Eigenlijk staan we tegenover een menigte. Zeker, adjudant. Eigenlijk zijn we nog niet eens begonnen. Nou. Zullen we dan maar weer eens uitstappen? Zeker, meneer. Oh, dat, we zitten een hele schoenen vol met stront. Afschrapen, maar adjudant. Het moet wel een grote hond geweest zijn. Als de verdomme ergens een drol ligt, ploeg ik het er heen. Nou, de Amsterdamse politie arriveert weer eens. Weet u wie dat nou leuk zou vinden? De gier. De gier heeft hem zoiets altijd plet. Dat het eigenlijk op 10 kilometer afstand. Leer mij de gier kennen. Ben je nou schoon? Ja, meneer. Nou, tel dan maar aan voordat er weer wat gebeurt. Oh. Mooie bel. Hele mooie weg. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent zeker de commissaris die mee zou komen? Goed geraden. komt hij verder? Uh, nee, u niet. Wat krijgen we nou? Ja, ik wil de boer hier graag schoon houden. Dat moet u weten, want mijn schoenen zijn schoon. Oh, dat ruik ik anders niet. Eens kijken. Kijken? Ja, wil ik wel eens zien. Hoezo wilt u dat zien? Wilt u ook nog ruiken? Nou, doe wat ik zeg. Schoenen omhoog. Ik ben geen paard. Oh nee. De ploegen anders ook door alles heen. Hmm. Nou, schoon? Nee, ze stinken. U trekt ze maar uit als u binnen wilt. Ja, kom ik. Uh... Had je dat? Trek je schoenen uit. Ja, als ik niet anders kan. Ja, ik moet allemaal zelf schoon houden, begrijpt u? Ja. Uh, nog één vraag. Ja? Bent u echt van de politie? Bent u echt van de politie? Mevrouwtje. Ja, neem me niet kwalijk, maar uh, ik dacht dat mensen van de politie altijd gleufhoeden dragen en regenjassen. Ja. Van die vieze regenjassen. In taart, ja. Wij zijn van de Amsterdamse politie. Nou, komt u dan maar binnen. Oh, u woont u aardig. Zou ik even morgen gaan zitten? Natuurlijk. Schommelstoel, het lijkt me wel wat voor u. Zeer bedankt. Ja, waar we voor langs komen, is u dus duidelijk. Ja. Maar waarom gaat u ook niet zitten? Nou, als u kunt zeggen waar... Die zak. Pardon? Die leren zak. Het zit lekker in staat modern. Oh, dat lijkt me wel wat voor Maar u bedoelt uh, dat ik op dat ding moet gaan zitten? Ja, er is niks anders. En anders blijft hij maar staan. Is toch een pracht ding? Helemaal uit spanje. Vol met kleine piepschaakorreltjes. Uh, ja, ja, ja. En daar moet ik nu op gaan zitten. Uh, Ter zake. U was met meneer Rogge bevriend? Ik ging met Agen naar bed, ja. Oh. Ja, dat schokt hij toch niet? Nee, nee, nee. U zegt het alleen wat cru. Zoals u wilt. Maar ik noem de dingen graag bij hun naam. Dus Ager was uw minnaar? Ja, maar ik was niet zijn metresse. Hm. U was met een bevriend, maar u was niet zijn maatresse. Mm -hmm. Tja, misschien omdat ik wat ouder ben, maar een paar dingen begrijp ik niet. Als meneer Roch uw minnaar was, dan was u toch zijn metresse. Ik dacht altijd dat dat de juiste terminologie was. Hé, hey, commissaris, dat meent u niet. Kijk, Ager ging met allerlei vrouwen naar bed. Maar met zijn vingers te knippen was voor elkaar. Was hij gewend. Maar hier kwam hij alleen als ik dat wilde. Tja, ik heb ook mijn werk. U hebt ook uw werk. Mm -hmm. Ik knutsel graag. Ah. En ik studeer. Oh, ja, achteram heeft u. Andring gaat de camper naar. Bent u vanavond? Klopt. Hm, dus ik zou u eigenlijk met vrouwen moeten aanspreken. Onzin. Die tijd is voorbij. Noem mij nog maar gewoon Tilda. Tilda. Vroeger. Hadden we een landgoed. nou ja, zoals het gaat in de boeken, alles is er doorgejaagd. <laughs> zo mag ik het horen. Pardon. Wat zegt u? Nee, ik zei dat, dat hoor je wel meer, hè. En uh, nu en knutselt u ja, aan een vogelhuisje, zie ik. Vogelhuisjes. Ja, weet u, dat doe ik voor een plezier. Moet u kijken. Misschien vindt u het wel interessant. Ik, ik heb een uitvinding gedaan. Kijk, wanneer er een vogeltje op dat stokje gaat zitten. Daar? Nee, nee, hier bedoel ik. Ah. Dan gaat er een klein klepje open en dan komt er een beetje zaad vrij. Ja, ja. Nou, en nu is het ook de bedoeling dat het klepje zich vanzelf weer sluit. Maar dat lukt nog niet. Er moet ik nog even wat aan doen. Nou, maar complimenten hoor. Ik ben nooit zo ver gekomen. Kostte ja, nou. Ja, vroeger, heel vroeger wilde ik eens een vliegende Hollander maken. Moesten al mijn broers bij Een vliegende Hollander? Wat leuk. Ik heb vroeger wel eens een keur gemaakt. Heb ik ook nog de eerste prijs meegewonnen. Ja, wat studeert u? Medicijnen. Derdejaars. Als het een beetje wil, dan word ik chirurg. U meent het? Je niet zo vies te kijken. hele mooie taak. Weet ik, weet ik, maar... Vrouwen kunnen toch ook gewoon dokter worden? Nee. Kijk, in de verpleging hebben altijd vrouwen gewerkt. Dat is niks bijzonders. Hm? Maar waarom niet in de heelkunde? Tja, de emancipatie grept om zich heen. Maar laten we tot de zaak komen, hè? van, hebt u enig idee wie meneer Rogge van Moord zou kunnen hebben? Ik? Hoezo ik? Ik heb geen idee. Jammer. Morgen was altijd zo bezig. Hij had zo'n plezier in het leven. Ik dacht dat iedereen hem graag mocht. Die indrukken bij jou ook. Esther zei me dat hij op een hele vreemde manier vermoord is. Is dat zo? Ja, dat kun je wel zeggen. Met een hard balletje. En dat balletje moet voortbewogen zijn... door een merkwaardig toestel. Hebt u misschien foto's van hem hier? Wij hebben hem eigenlijk alleen als lijk gezien. Foto's? Ja, wacht eens even. Ik... Misschien kan ik wat vakantiekjes laten zien. Zo. Hier, een helemaal album. Hé, hey, dacht dat de jeugd niet meer aan albums deed. Ja, ah, u kent de jeugd maar half. Kijk eens. Hier zijn we in Noord-Afrika. En hier, Griekenland. Hé, hey, is dat Louis Zilver niet? Ja, inderdaad. Mooi. Nou, dank u wel. Nog één vraagje. Waar was u gistermiddag en gisteravond? Waar ik was? Hier? Thuis? In een zitzak? Is er nog iemand bij u geweest? Nee. Nee? Nee. Er is wel gebeld aan de deur, maar uh, ik heb niet open gedaan. Ik heb mijn tijd op het moment hard nodig. Dag en nacht moet ik werken, wil ik er een beetje redelijk doorheen komen. Nou, dan zullen we u niet langer ophouden. Nou, oh, mooi zo. Dan houden we maar. Goed, ik zal u even uitlaten. Ja, ja.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 U hoorde Robert Sobos, Piet Reumer en Angelique de Bure. Techniek André Jansen en Léon Dubois. Regie mijnde te goede.